Zeven uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Bedrijfsleven somber over werkgelegenheid. Premier van Mali afgetreden na arrestatie. En luchtmachtonderzoek bijna botsing F-16's. Nederlandse bedrijven zijn erg somber over de werkgelegenheid. Er zijn meer werkgevers die denken dat ze mensen moeten ontslaan... dan werkgevers die verwachten dat ze nieuw personeel zullen aannemen. Dat blijkt uit de wereldwijde enquête die Manpower elk jaar doet. Het uitzendconcern doet sinds 2003 onderzoek in Nederland... en zegt dat de verwachtingen nog nooit zo slecht waren als nu. Het is ook nog niet eerder voorgekomen dat Nederland relatief de grootste daler was... Vooral de verwachtingen over het aantal banen bij industriële bedrijven en bouwbedrijven zijn negatief. Alleen nutsbedrijven, zoals energiebedrijven, denken dat ze binnenkort mensen kunnen aannemen. Met name in het zuiden en westen van Nederland is het beeld bij werkgevers verslechterd. In het noorden is de daling al eerder ingezet. Het aantal vrouwen dat werkt is de afgelopen jaren niet verder gestegen, blijkt uit het onderzoek van het CBS en het SCP. Sinds het eerste onderzoek in 2000 stegen het aantal werkende vrouwen vrijwel elk jaar. De afgelopen jaren is de arbeidsdeelname blijven steken op 64 procent. Volgens onderzoekers komt de stagnatie door de economische crisis. Veel vrouwen zijn werkloos geworden. Premier Diarra van Mali is afgetreden. Hij maakte zijn aftreden bekend een paar uur nadat hij was gearresteerd door militairen van het Malinese leger. Naar verluidt omdat Diarra op het punt stond om naar Frankrijk te vluchten. De opdracht voor de arrestatie zou zijn gegeven door de militair Sanogo, die in maart een staatsgreep pleegde. In de chaos die na de coup ontstond grepen islamitische radicalen de macht in een groot deel van het noorden van Mali. Ze voerden streng islamitische wetten in. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Diara wilde een interventiemacht sturen om de radicalen te verjagen. Ook de EU wilde islamitische opstandelingen verdrijven. Gisteren werd bekend dat de EU militaire trainers naar Mali stuurt om het leger te trainen voor de strijd tegen islamitische militanten in het noorden. In Egypte dreigen opnieuw botsingen tussen voor- en tegenstanders van president Morsi. Vanuit beide kampen is opgeroepen om vandaag massaal de straat op te gaan. Vorige week vielen bij gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van Morsi zeven doden. En raakten honderden mensen gewond. De luchtmachtbasis Leeuwarden onderzoekt of twee Nederlandse F-16's gisteravond bijna op elkaar zijn gebotst. Dat heeft een woordvoerder tegen het ANP gezegd. De straaljagers van de basis vlogen boven het Duits oefengebied. Vliegtuigspotters van Milspotters.nl vingen op dat tussen de twee de woorden neermis werden uitgesproken. De luchtmachtbasis zou onder meer onderzoek doen naar de vluchtgegevens van de F-16. In Amsterdam-Noord zijn zeven mensen met koolmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. In verschillende appartementen in één complex werd een verhoogde concentratie koolmonoxide gemeten. Wat de oorzaak daarvan was, is onbekend. Ook in het centrum van Amsterdam moest iemand naar het ziekenhuis met koolmonoxidevergiftering. Het meisje sliep naast een kapot gaskacheltje, zegt de brandweer. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het voor de achtste opeenvolgende dag tot rellen gekomen. Een agent kon net op tijd wegkomen toen jongeren een benzinebom in zijn auto gooiden.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 De Britse bank HSBC heeft een schikking ter waarde van anderhalf miljard euro getroffen met de Amerikaanse justitie. In ruil hiervoor wordt de bank niet vervolgd voor het doen van betalingen voor Mexicaanse drugskartels. Onderzoek bracht in het licht dat de controle op verdachte transacties bij HSBC ernstig tekortschoot, vooral bij transacties in Mexico. Drugskartels konden zo grote bedragen in Amerika witwassen. Dat is het weer nog veel zonnige perioden en vooral in de kustprovincies wat winterse buitjes. Het wordt 1 graad in het oosten tot 4 aan de westkust. Morgen meer bewolking, soms regen of natte sneeuw. Het wordt dan gemiddeld een graad of 3. Tot en met vrijdag blijft het koud en daarna volgt een dooi-inval en wordt het zachter. ABW Verkeersinformatie: een waarschuwing. In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing. In het noorden en oosten van het land is het ook plaatselijk glad door sneeuw of sneeuwresten. Dan staan er verder 10 files. Totale lengte 35 kilometer. Opvallende files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 4 kilometer tussen Knopendel en Beest. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam is pech onderweg. Tussen rotterdam Feyenoord en Afrit Rotterdam Centrum. Dat houdt de rechte rijstrook daar dicht. Twee kilometer staat er op de parallelbaan. En op de A50 Eindhoven richting Os. Vier kilometer file tussen Afrit Zeeland en Nistelrode. De oprit is dicht. Er staat een auto in brand. Het lijkt logisch.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 radio in-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Denkend aan de toekomst zie ik donkere wolken traag over oneindig laagland gaan. Goedemorgen, het is 7 uur. Die somberheid over onze economie komt van werkgevers, maar er is hoop, want er zijn ook kansen en mogelijkheden. Blijft u maar luisteren. Ons Zonnetje op de radio. Mark Robin Visser brengt licht in de Duisternis. Maar eerst nog even naar de duistere kant, want werkgevers in Nederland zijn somber over de werkgelegenheid, zegt uitzendconcern Manpower, dat jaarlijks de verwachting van werkgevers voor de werkgelegenheid onderzoekt. Directeur Frits Scholten van Manpower Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u aangeven hoe somber ze zijn, de werkgevers? Nou, een stuk somberder dan een kwartaal geleden en, en nog veel somberder dan een jaar geleden. En, en hoe komt dat? met name terug. Uh, ja, hoe dat komt is, wij meten het sentiment, oftewel de verwachting die ze zelf hebben bij de toename of afnemen van een personeelsstand in, in het komende kwartaal. En dat is een, een stuk minder positief dan, laat ik gewoon maar rond, ronduit zeggen, negatief, met een percentage van, van min acht. Meneer Schotten, geldt dat voor alle sectoren? Zijn alle werkgevers zo somber? Nee, je ziet het met name terug in productie, in de, de overheid en in de bouw. Mm -hmm. Waarbij overheid en de bouw natuurlijk vanuit eerdere mediaberechtgeving duidelijk is, maar dan, dan de productie valt daarin wel op. Want? Uh, die hebben zich nog niet eerder zo, zo somber uitgelaten? Niet in die mate. Nee, nee. niet in die mate. En nee, dat is hier echt een, uh, du een duidelijke een verslechtering. Ja, u zegt het zelf al. De overheid, daar, daar wordt flink bezuinigd. De bouw is ook niet zo gek. De, de woningmarkt stagneert. Maar hoe ja. zou het kunnen dat nu ook uh, dat die somberheid gevoeld wordt bij de productiesector? Nou, we zagen het al eerder wat vertaald in een, een teruglopende investeringsbereidheid uh, in, uh, in, bij productiebedrijven. En wat je natuurlijk ook ziet is nog steeds wel wat de verplaatsing van productie naar andere landen. Uh, outsourcing is natuurlijk ook zo'n thema. Maar over de hele linie toch ook een, uh, een, uh, een, een bijstelling naar beneden als het gaat om de werkgelegenheid zelf in deze sector. Dat is wel het sentiment die in ieder geval uit het rapport laat zien. We houden elkaar ook wel gevangen zo. Hè? Consumenten zijn somber, werkgevers zijn somber, consumenten geven minder uit... maar worden misschien ook wel ontslagen, hebben minder te besteden... Uh... Hoe komen we hieruit? Nou, ik denk zeker dat we ook naar de kansen en mogelijkheden moeten kijken. En die zijn er altijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de nutsbedrijven, dat is alweer een positieve uitzondering op het verhaal. Die laten juist een hele positief sentiment zien. En wat voor bedrijven uh, moeten we dan denken? Kunt u eens voorbeelden geven? Dat zijn bijvoorbeeld de grote energiebedrijven die we allemaal kennen. Mm -hmm. uh, en wat we daar zien is een wonderlijke combinatie van schaarste aan de ene kant en een, uh, en een verlaagd sentiment aan de andere kant. Die bedrijven zijn met name op zoek naar hooggekwalificeerd technisch personeel en hebben gewoon nu al moeite om die mensen te vinden. Dus er is zeker nog vraag in de markt, alleen we hebben met z'n allen een kans om te zorgen dat de kwalitatieve mismatch, zoals wij die zo mooi noemen, om die aan te laten sluiten door middel van opleiding en bijscholing, om te zorgen dat de mensen over de juiste kwalificaties beschikken. En ik denk dat daar nog een hele hoop kansen liggen voor ons allemaal. Ja, Dus u bedoelt dat een bouwvakker bij, wijze van spreken bij een energiebedrijf zou moeten gaan solliciteren? Bijvoorbeeld, ja, ja. Dat zijn, zijn goede voorbeelden. Ja. Meneer Scholten, de ochtendkranten staan er ook vol van. Reageren op de cijfers van de Nederlandse Bank natuurlijk gisteren. Um, ja. Wordt het kabinet veel verweten dat ze de economie aan het kapot bezuinigen zijn. Dat de consument de hand daardoor op de knip houdt. Wat vindt u van die kritiek? Wat, wat zou wat u betreft het kabinet moeten doen? Nou, ik zou het kabinet in ieder geval op willen roepen om met alle bezuinigingsmaatregelen sterk rekening te houden met het effect op de werkgelegenheid. Want met al deze sentimenten en metingen die we zien, is volgens mij één, één uitweg dat we zorgen dat we met z'n allen veel meer werkgelegenheid creëren. Kortom, de, draai die hoeven niet zo hard aan? Niet op, die te, niet op die vlakken. Nee, ik denk dat we daar vooral moeten op, moet oppassen dat, uh, dat het ook niet ten koste weer gaat van werkgelegenheid. Want dan, uh, dan wordt, uh, uh, het, wordt het een probleem van de oplossing. Ja. Uh, nog even concreet over, over die somberheid hè, van, de, van de werkgevers. Want wat, wat, wat gaat het betekenen? Gaat het, geeft het aan dat ze mensen gaan ontslaan of dat ze uh, geen extra personeel, en dan komen we natuurlijk in uw branche, uitzendbranche, geen ja. extra personeel nodig hebben? Ja, zo concreet uh, vertelt het onderzoek niet. Het meet een sentiment. En wat exact de uitwerking daarvan zal zijn, dat, uh, dat wordt niet gezegd. Uh, wat ze wel aangeven is dat ze verwachten minder personeel te hebben. En we hebben natuurlijk de afgelopen maand ook een aantal berichten gezien van bedrijven die aan het afschalen zijn qua personeel, aan het krimpen. En dat zie je natuurlijk ook nu al vertaald in een verwachting van volgend kwartaal. Dus wat het exact voor kwartaal 1 betekent, dat uh, kunnen we nu nog niet direct vertellen. En, en weet u hoe wij het doen ten opzichte van andere landen binnen Europa bijvoorbeeld, meneer Schotten? Nou, er zijn landen om ons heen die het beter doen. Als dus je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Duitsland, maar ook België, Verenigd Koninkrijk. Daar zie je dat uh, het sentiment uh, positiever is. En hoe komt dat? Uh, nou, als je kijkt in Engeland, daar zie je ook dat het uh, qua economie toch weer wat beter gaat. Uh, ook in Duitsland lijkt het wat stabieler. Dus je ziet die parallel zie je heel duidelijk. Mm -hmm. um, en het sentiment hier is gewoon toch wat, uh, wat minder positief. Goed. Um, Frits Scholten van Manpower Nederland, dank dat u uh, ons even te woord wilde staan. Sentiment is minder positief, Mark-Robin Visser, in Utrecht. Aan een zeer karig ontbijt, of valt dat nog wel mee? zeg bij hem al, een kopje thee, meer is het niet. Daar moeten we het gewoon mee doen. Maar uh, dat geeft niet, want we hebben eventjes uh, mee zitten luisteren. En uh, de stemming, ja, het is misschien een beetje merkwaardig... maar de stemming is hier gewoon nog steeds goed. Want uh, Judith en Pieter en Pieter, die in september van dit jaar... de broekriem oprichten, die deden dat natuurlijk ook... om een beetje in een goede stemming te blijven, toch? Ja, het is een moeilijk... Uh... Als je werkloos bent, dat je in een positiviteit blijft... maar met zo'n initiatief, dan wordt het sentiment juist hartstikke goed. En dan ga je met een vrolijke, de ja. dag op. En dan uh, zit je ook nog met het zonnetje in huis aan tafel van de radio. Dus dat ja, uh, is nee. alleen maar leuk. Ja, god, aan ja. mij zal het niet liggen. Maar ja, goed, als je dan zo'n meneer van Manpower hoort... wat denk je dan? Dan sta je zelf aan de kant. Je bent jong en je wil wat. Nou ja, er zijn ook nog steeds heel veel kansen. Hè? De meneer van Menpower, Frits Scholten, zei ook... de energiesector is ook een mogelijkheid. En juist door de broekriemactiviteiten... kan je uit je comfortzone gehaald worden... om ja. buiten sectoren, die eigenlijk, buiten je eigen sector te kijken... en daarmee misschien een baan aan te nemen... in, in iets waar je nooit in had gedacht. Ja. Ja, Dat hoor je vaker. Hè? Ik ben vaker uh, in, bij, bij UWV geweest enzovoort. Er wordt ook gezegd... probeer buiten je eigen beroepsgroep te denken. Misschien wil je en kun je wel iets heel anders dan je op dit moment uh, doet. Pieter, wat kan jij? Ja, wat, wat kan ik? Ja. Uh, nu bezig je zat in het vastgoed, maar ja. kan je ook, uh, zou je ook bij een energiebedrijf kunnen werken? Nou, dat denk ik wel. Ik denk wel de adviesvaardigheden die ik heb ontwikkeld... dat dat bijvoorbeeld wel iets is wat er ja. in zo'n plek is... Maar als je daar dan een gevoel bij wil krijgen van... ik heb geen beeld bij energiebedrijven op dit moment. Dus dan zou ik het wel heel leuk vinden om daarmee kennis te maken... Ja. of om iemand te spreken die zegt, hé, nee, ik heb die en die ervaring... of ik ken mijn broer of oom, werkt ja. bij zo'n bedrijf. Je moet dus misschien met hem gaan praten om daar een beter idee bij te krijgen. Ja. Ja. Nou ja, goed, dat is een goede tip. Uh, ik denk overigens dat bijna iedereen die luistert... Wel iemand kent in de familie of in de straat of in de vriendenkring die uh, geen baan heeft. Ik mag het woord werkloos hier niet <lacht> gebruiken. Hè? Nee, nee, nee. Het is nog steeds werkzoeken. Uh, maar het, wordt echt, het is echt iets van deze tijd. Ja, je merkt dat heel veel mensen echt thuis zitten die ook gewoon goede opleiding hebben of een ja. goede achtergrond, die gewoon door pech door de omstandigheden dus thuis zitten en hun talent niet kunnen gebruiken. En dat is heel erg zonde. Wij gaan straks nog eens even verder praten over jullie ideeën... en wat jullie concreet nu aan het doen zijn uh, met jullie zelf... en met de mensen die aansluiten van De Broekriem. Jullie hebben ook een leuke website, mag ik misschien wel even noemen. Debroekriem.nl. Tot straks. En uh, blijven lachen. President Assad houdt het geen maand meer vol. Dat zeggen aanhangers van hem. Straks een reportage met een deserteur. Eerste verkeersinformatie, Erwin De Hart, hoe is het op de weg? Ja, uh, over het algemeen wel goed. Het is een uh, normale spits tot nu toe met 12 files, uh, totale lengte 55 kilometer. Opvallende file op de A2, uh, Den Bosch, richting Utrecht. Want het staat namelijk 7 kilometer na een ongeluk tussen Waardenburg en Beest. Er zijn twee rijstroken dicht. Volgens Rijkswaterstaat duurt dat nog een, een kwartiertje. En op de A50 Eindhoven, richting Os, 4 kilometer tussen Afrit Zeeland en Nistelrode. Er staat namelijk een vrachtwagen in brand geladen met hooi. Dus uh, dat zal ook wel de aandacht trekken. Bij Nistelrode is de oprit dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het bijzondere van het nieuwe kabinet Rutte... is niet de samenwerking tussen VVD en Partij van de Arbeid... maar de samenwerking tussen coalitie en oppositie. Zei PvdA-leider Diederik Samsom gisteravond in Amsterdam... in een toespraak ter gelegenheid van de 25e sterfdag... van PvdA-leider Joop de Nauw. Neemt u van mij aan... Het bijzondere karakter van deze coalitie... is wat mij betreft niet de samenwerking tussen VVD en Partij van de Arbeid... maar de samenwerking coalitie-oppositie... en daarmee de samenwerking politiek-samenleving. Alleen zo komen we die komende lastige jaren door. Alleen zo houden we iedereen op de kar. Eigenlijk is het dus, zoals Joop den Nijl ons al voorhield in 1973. Ik citeer. Die samenwerking is nodig als we daartoe bereid zijn wordt het geen koude winter, al vriest het nog zo hard. Dik zit Joop de Nijl. Dank u wel. Diederik Samson, leider van het PvdA. In uw lezing bij de 25e sterfdag van Joop de Nijl. Zei u, het wordt onze grootste opgave om iedereen op de kaart te houden. En wat bedoelt u daarmee? En daar bedoel ik mee dat de, een samenleving is net als een platte kar. Als je heel scherp en heel snel door de bocht gaat, dan vallen juist diegenen eraf die niet stevig stonden en die zich niet op tijd konden vastgrijpen. En dat zijn juist degenen die wij erbij willen houden. We zitten op dit moment in een tijd waarin hervormingen nodig zijn om die nieuwe realiteit van minder groei en vergrijzing het hoofd te kunnen bieden. Als je die hervormingen zo snel uitvoert zoals wij ze van plan zijn uit te voeren, dan schept dat een verplichting, met name voor ons, om iedereen erbij te houden. Samenwerken met de oppositie is de komende jaren volgens u nog veel belangrijker dan de samenwerking van de Partij van de Arbeid met de VVD. Maar is dat niet ook gewoon hele praktische politiek? Want zonder die oppositiepartij kunt u die veranderingen die u wilt helemaal niet doorvoeren. Dat, is, dat, dat klopt omdat wij zonder uh, een breed draagvlak... deze enorme veranderingen die nodig zijn er echt niet doorkrijgen. Je kan natuurlijk getalsmatig meerderheden bereiken... in de Tweede en ook in de Eerste Kamer. Maar veel belangrijker is dat je echt draagvlak creëert. Maar dat is toch helemaal niet bijzonder? Dat is toch gewoon pragmatische, praktische politiek? Als ik terugkijk op de afgelopen tien jaar dan vrees ik dat het wel bijzonder is, omdat het in de afgelopen tien jaar niet is gelukt. Doordat de politiek het zichzelf in gijzeling hield, standpunten vasthield van elkaar... daardoor de hervorming op de woningmarkt bijvoorbeeld niet eh, tot stand kwamen. Omdat de politiek zich verloor in polarisatie, waardoor die samenwerking niet tot stand komt. Er is echt heel veel nodig in de komende jaren. Daar heb ik hier een oproep voor gedaan. Dat is nog maar het begin. Al die andere kabinetten, hoe kort ze er soms ook waren, hadden wel steun in de Eerste Kamer. En dat heeft uw kabinet niet. Dat is toch een essentieel verschil? Ja, maar de meerderheid... In de Eerste Kamer is niet eens mijn belangrijkste maatstaf de meerderheid in de Tweede Kamer, draagvlak in de samenleving. Dat is mijn belangrijkste maatstaf. En dan is de Eerste Kamer eerlijk gezegd het kleinste probleem. Want in de Tweede Kamer zou ik al zo graag met de hervormingen, met een breed draagvlak van meer partijen, CDA, GroenLinks, D66, ook de SP, als ze mee willen doen, aan de slag willen gaan. Want alleen zo krijg je die samenleving door de bocht zonder dat er iemand afvalt. Bent u een uiliaan eigenlijk? Uh, op, ja. Dat voel ik wel zo, zeker aangezien ik, ook ter voorbereiding van dit verhaal, las hoe in 1973 Joop Den Uyl, uh, opereerde. Ook aan de vooravond, of in een crisis, oliecrisis in dat geval. Uh, en dat deed hij op vergelijkbare wijze. Den zou nooit met de VVD samen hebben gewerkt in het kabinet. Den Uyl werkte uiteindelijk samen met Vannacht. En die was rechtser dan Rutte nu op dit moment is. Reek Samsom gisteravond op die bijeenkomst. En daarbij, en hij maakte de reportage, was Wilco Balm. Bon. 10 minuten voor, half acht, is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ze zijn eruit, de Franse oud-TMF-topman Dominique Strauss-Kaan... en het genezen kamermeisje Diallo. Diallo beweert dat DSK haar heeft gedwongen tot orale seks. En dat zou gebeurd zijn in het hotel in New York waar de vrouw werkte. Voor een rechter in New York kwamen de twee tot een schikking. Strauss-Kaan was zelf niet aanwezig, Dialo wel. Na de uitspraak bedankte ze iedereen voor de steun. Ik wil zeggen dat ik iedereen bedankt die mij All over the world. I thank everybody. I thank God. And God bless you all. Thank you very much. We praten erover met onze correspondent in Parijs, Ron Linker. Uh, Ron, um, beide partijen zijn eruit. Ze zijn het eens. Betekent het ook dat ze allebei tevreden zijn? Nou, dat straalde ze na afloop wel uit. Hè. Die zitting van gisteravond die duurde maar een paar minuten. Dat was ook de uitkomst van lange onderhandelingen vooraf. Natuurlijk tussen de advocaten van beide partijen. En uh, de advocaten van mevrouw Diallo... die zeiden dat hun cliënt in ieder geval nu verder kan leven... haar leven weer verder kan leiden. En ook de advocaten van DSK die zeiden dat ze tevreden waren met de uitkomst. Wat die uitkomst dan ook mogen zijn. Hè. Want de rechter heeft bepaald dat het akkoord dat beide partijen sloten... dat dat vertrouwelijk blijft. Dus dat betekent dat we nooit precies zullen weten... ...weten wat er is afgesproken. Franse media hier, die gaan ervan uit dat Diallo uh, heeft moeten toezeggen... ...dat ze niet zal publiceren over de hele affaire. Dus er komt geen boek, geen film van haar. Uh, in ruil daarvoor krijgt ze vermoedelijk een som geld. Ook daarover is al gespeculeerd. Het zou gaan om 6 miljoen dollar, ruim 4,5 miljoen euro. Maar goed, geen van beide kampen zal dat bedrag dus voorlopig bevestigen. Hmm, maar wat hij ook moet betalen, het zal, uh, vermoed ik, niet weinig zijn. Is, de, is trouwens Kaan rijk? Heeft hij een groot vermogen? Uh, nee, althans niet zo rijk dat hij uh, een bedrag van een paar miljoen eventjes op kan hoesten. En in deze affaire, die is toch al heel prijzig geweest voor DSK. Ga maar na, hij heeft de beste advocaat in de arm moeten nemen. De rekening, ruim 4 miljoen dollar. Dan moest hij in New York nog een appartement huren uh, met beveiliging. Uh, hij heeft sowieso privédetectives in moeten zetten om Diallo te onderzoeken. En al die tijd was zijn enige bron van inkomsten kwijt, namelijk als directeur van het IMF. Nu dus vermoedelijk weer een paar miljoenen bij aan mevrouw Diallo. Nou, de krant Le Monde had vorige week met uh, vrienden van DSK gesproken, anoniem. En die zeiden dat hij een paar miljoen zou gaan lenen bij zijn vrouw Anne Sinclair steenrijke vrouw, maar inmiddels van bed en tafel gescheiden uh, van DSK. En de andere miljoenen, ja, die zal hij moeten lenen bij de bank. Dus een dure uitkomst voor DSK, sowieso. Ja, nou was het strafrechtelijke proces al van de baan, eh, rond? Want uh, um, ja, het Openbaar Ministerie zag er geen brood meer in. Vond de uh, Diallo ongeloofwaardig. Zag Strauwska er geen brood meer in... om dan die civiele zaak, civiele procedure toch niet maar af te wachten. Want wie weet... Ja, wat dus zijn motief is om te schikken, dat blijft gissen. Deze DSK heeft geen openheid van zaken gegeven. Al die tijd zei hij inderdaad dat die seks in die hotelkamer met wederzijds instemmen was. Nou, de vanuitgaande dat hij dat nog steeds vindt, ja, lijkt het onlogisch om dan te gaan schikken. Maar de afgelopen maanden hebben we hier met name in Frankrijk gezien... dat DSK zich langzaam maar zeker weer uh, in het openbare leven probeerde te tonen. Hij heeft in het buitenland een aantal lezingen gehouden... over economie nat natuurlijk. Uh, en hij heeft ook een groot interview gegeven aan een tijdschrift. Dus het was duidelijk voor hem dat rehabilitatie... voor zover dat ooit nog echt gebeurt met hem natuurlijk... dat dat sowieso niet aan de orde is... zolang al die processen tegen hem lopen. En dus heeft hij misschien gedacht, ik betaal nu veel geld... Maar dan ben ik er van af. Dan kan ik dit hoofdstuk afsluiten en aan mijn toekomst gaan werken. Ja, want is dat zo? Is, is, is het nu voorbij voor hem? Nou ja, deze zaak wel, hè, tenzij er nieuw bewijs boven tafel komt. Maar ja, dat lijkt toch wel heel erg lastig, want ja, die advocaten en regisseurs die hebben natuurlijk de afgelopen 18 maanden niet stilgezeten. De hele zaak is tot op de bodem uitgezocht. Dus dit verhaal is voorbij. Maar hier in Frankrijk heeft DSK nog een andere slepende affaire. De zogenaamde Carlton Affaire, dat is een hotel in Lille... Van waaruit een prostitutienetwerk zou zijn opgezet. Uh, DSK wordt verdacht van soeteneurschap, bepaalt geen fraaie verdenking natuurlijk. Dus zijn advocaten hebben de rechter gevraagd om de zaak te annuleren. Uh, de rechter zal daar op 19 december een besluit over nemen. Als dat dan ook verdwijnt, dan heeft Strauss Kaan de handen vrij. Gaat die zaak nog door? Ja, dan blijft hij voorlopig natuurlijk nog langer in de beklagenbank. Ja. Ron Linker vanuit Parijs, dank je welkom. President Assad van Syrië houdt het geen maand meer vol. Dat denken althans heel veel Assad-aanhangers in Damaskus. Dat vertelt een kerstverse deserteur uit de Syrische hoofdstad... aan reizend verslaggever Lex Runderkamp. Tijdens een autorit vanuit de Syrische provincie Idlib... naar de Turkse grens doet de deserteur zijn verhaal. Dit is een radioreportage die geheel op toeval gebaseerd is... Ik sta net buiten hun shot te draaien van een aantal soldaten van het Vrije Syrische leger... die auto's controleren om te kijken of er geen Assad-aanhangers in zitten. Ik stap terug in de auto en er zit ineens een deserteur in de auto. Een man die met zijn vrouw en drie kindertjes vanochtend uit Damascus is gevlucht... en nu de vrijheid zoekt in Turkije. Hassan, mijn chauffeur... Is zich gewoon geen kwaad bewust. Alhoewel ik aanvankelijk dacht van: ik moet helemaal geen destrueurs meenemen in mijn auto, dat is levensgevaarlijk. Dus dan nou kon ik kiezen of die mensen langs de weg laten staan of ze een kleine 100 kilometer meenemen richting Turkije. Wat doe je dan als journalist? <tie> Wat was zijn job? Wat deed hij? Ik ben Ik werkte bij de veiligheidsdienst. Hij beschrijft het als een kantoorbaan. Maar ja, het veiligheidsdienst is wel het oog en het oor van het regime in alle stadswijken. De situatie in Damaskus is extreem slecht. In de laatste tien dagen is er per dag 12 uur geen elektriciteit. Er komt geen water uit de kraan. Er is geen diesel te krijgen. Alles is extreem duur geworden. En overal vallen bommen en granaten. Zelfs bij het presidentiële paleis. Overal zijn nu checkpoints. Dus je staat voortdurend in de file. En bij die checkpoints wordt je auto helemaal doorzocht. Ze houden je net zo lang tegen totdat je ze geld geeft. Het is pure onkoperij. We slaan nu de snelweg naar Aleppo af een landweggetje in... We vragen even of de weg veilig is uh, hier verderop. Een hey. groepje van zes mannen. De jonge jongens staan te wijzen. Allemaal AK47 op hun rug. Vrij Syrische leger. So what was het moment dat hij dat het moment was of het Ik zag met eigen ogen dat het regime niets meer doet voor de mensen. Het regime misdraagt zich. Daarom maakte ik plannen om te deserteren. Mijn baas wilde me wel helpen en die zei tegen iedereen dat ik even mocht gaan uitrusten. Hij vertelt dat vorige maand zijn loyaliteit aan Assad knapte... toen een eenheid van zijn veiligheidsdienst in de wijk Douma geheel aan zijn lot werd overgelaten... terwijl ze omsingeld waren door het vrije Syrische leger. De jongens belden de bazen, smeekten om versterking. Maar die kwam niet. Ze zijn alle 80 doodgeschoten door het vrije leger. Die jongens waren Assad-aanhangers met kinderen, families. Maar het regime weigerde ze te helpen. Toen wist ik: dit wordt niks meer. De vrouw van de dessertuur wil niet veel zeggen. Ze zegt terug te verlangen naar de tijd van voor de revolutie. Toen alles nog rustig was in Syrië. Ben je blij dat je er nu weg bent? Niemand is blij als hij zijn land moet verlaten, zegt ze afgemeten. Iedereen in de Baskus spreekt over de val van het regime. Het zal niet lang meer duren. De stad is helemaal omsingeld. Het vliegveld houdt het regime ook niet langer in handen. Het is voorbij. Oké, okay, we zijn aangekomen op de plek waar de familie eruit gaat. De vrouw het baby met tas. Oké? Okay? Dank u wel. Dank you. Bye bye. Have a good time. Yalla, we gaan weer. Lex Runderkamp, vanuit Syrië. Hij nam een deserteur en zijn familie een stuk mee in zijn auto. Zo dadelijk, na het bulletin van half acht... praten we u bij over uh, het topberaad, over geweld op het veld, het sportveld. En uh, er zijn cijfers over vrouwen die werken. Uh, het blijkt dat de crisis van invloed is op het aantal vrouwen dat werkt. En vooral laagopgeleide vrouwen worden getroffen. Blijf luisteren.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 Werkgevers somber over een aantal banen. en premier van Mali afgetreden na arrestatie. Het is half acht. Goedemorgen bij Jan van der Putten. Nederlandse bedrijven zijn erg somber over de werkgelegenheid. Er zijn meer werkgevers die denken dat ze mensen moeten ontslaan... dan werkgevers die verwachten dat ze nieuw personeel zullen aannemen. Dat blijkt uit de wereldwijde enquête die Manpower elk jaar doet. Dat uitzendconcern doet sinds 2003 onderzoek in Nederland... en zegt dat de verwachtingen nog nooit zo slecht waren als nu. Een stuk zonderder dan een kwartaal geleden. En, en nog veel zonderder dan een jaar geleden. Ziet ik met name terug in uh, productie, in de, de overheid en in de bouw. Waarbij de overheid en de bouw natuurlijk vanuit eerdere mediaberichtgeving uh, duidelijk is, maar dan met de productie valt daarin wel op. Het is ook nog niet eerder voorgekomen dat Nederland relatief de grootste daler was. Vooral de verwachtingen over het aantal banen bij industriële bedrijven en bouwbedrijven zijn negatief. Alleen nutsbedrijven, zoals energiebedrijven, denken dat ze binnenkort mensen kunnen aannemen. Premier Diara van Mali is afgetreden. Hij maakte zijn aftreden bekend een paar uur nadat hij was gearresteerd door militairen van het Malinese leger. Naar verluid omdat Diara op het punt stond om naar Frankrijk te vluchten. In zijn televisietoespraak zegt Diara dat Mali de moeilijkste tijden meemaakt in de geschiedenis van het land. Notre pays, Mali, traverse aujourd'hui la periode la plus difficile de son histoire. De opdracht voor de arrestatie van de premier zou zijn gegeven door de militair Sanogo, die in maart een staatsgreep pleegde. In de chaos die na die coup ontstond, grepen islamitische radicalen de macht in een groot deel van het noorden van Mali. Diara wilde een interventiemacht sturen om de radicalen te verjagen, en ook de EU wilde islamitische opstandelingen verdrijven. De luchtmachtbasis Leeuwarden doet onderzoek naar een bijna botsing tussen twee Nederlandse F-16's gisteravond, heeft een woordvoerder tegen het ANP gezegd. De twee straaljagers zouden elkaar boven Duits oefengebied op een haarna hebben gemist. Het is wat moeilijk te verstaan, maar de piloten zeggen dat was even schrikken zeg. En ik zag het op het laatste moment, fragment. Hmm. dat was even schrikken zeg. Oeh. Uh, ik heel erg klaar. Ja, ik zag het net op het laatste moment even. Onderzoek moet uitwijzen wat er nou precies is gebeurd. De luchtbachtbasis in Leeuwarden gaat onder meer de vluchtgegevens onderzoeken van die F-16's. De Italiaanse premier Monti blijft toch aan tot de parlementsverkiezingen in februari. Afgelopen weekend werd er gespeculeerd over een vroegtijdig vertrek van de premier... door een mededeling van het bureau van president Napolitano. Maar gisteren zei Monti dat hij toch doorgaat. Uh, the current uh, uh, government uh, has not left, uh, is fully in charge and uh, will be so uh, until uh, a new government uh, comes up uh, after the elections. De regering zit er nog altijd. Dat blijft zo tot de komende verkiezingen, zegt Monti. Dat nieuws over Monti's voortijdige vertrek... en het besluit van oud-premier Berlusconi <coughs> pardon, om aan de verkiezingen mee te doen... leidde gisteren tot onrust in de Italiaanse financiële wereld. In Amsterdam-Noord moesten gisteravond zeven mensen... met een koolmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis. Er was een hoge concentratie in een appartementencomplex. U hoort de brandweer van Amsterdam. Vanavond rond negen uur werd de brandweer gealarmeerd... Uh, voor de, aan de overslagweg, uh, daar, was een, uh, daar is een verhogende concentratie koolmonoxide gemeten... Uh, in verschillende woningen. En de oorzaak van die koolmonoxide koolmonoxide concentratie is niet bekend. En eerder op de avond moest er ook in het centrum van Amsterdam... een meisje naar het ziekenhuis met koolmonoxidevergiftiging... en dat kwam door een defect gaskacheltje. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het binnenland is het helder en schijnt vanochtend de zon... In de kustgebieden komen winterse buien voor. In de loop van de ochtend verdwijnen de meeste buien en loopt het kwikgestaag op. Vanmiddag is het vrij zonnig, maar in de loop van de middag worden nieuwe buien verwacht. De winterse buien zullen zich in eerste instantie vooral in het noorden manifesteren... en later naar het zuiden zakken. De temperatuur loopt vandaag op naar zo'n 3 tot 4 graden aan zee... en 0 tot 2 graden in het binnenland bij een overwegend matige noordenwind. Vanavond en vannacht blijven we met winterse buien te maken houden... Verder ook wat opklaringen en minima meest onder het vriespunt. De westenwind zorgt direct aan zee voor minima boven nul. Woensdag is er in vergelijking met vandaag minder ruimte voor de zon... maar is er genoeg ruimte voor een paar sneeuwbuien. De temperatuur komt, net als vandaag, net boven het vriespunt uit. AMB-verkeersinformatie. In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing. In het noorden en oosten van het land is het ook plaatselijk glad door sneeuw of sneeuwresten. Dan staan er nu 35 files, totale lengte bijna 140 kilometer, Iets drukker dan normaal gesproken. Een opvallende file staat op de A2, Dembos richting Utrecht. 15 kilometer tussen Knoopend Empel en Knopendel. Het komt door een ongeluk, inmiddels is de weg wel weer vrij. En ook opvallend op de A50 Eindhoven richting Os. 6 kilometer file tussen afrit Volkel en Nistelrode. Bij Nistelrode is de oprit dicht en dat komt door een brandende hooiwagen.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 En zo dadelijk over uh, iets meer dan twintig minuutjes... om acht uur begint in Den Haag het topberaad. Aanpak voetbalgeweld hadden we er eerder al over vanochtend... met Gerard Dielissen van NOC NSF, die onderweg is daar naartoe. Het is allemaal op initiatief van minister Schippers... en uh, vindt ook plaats op haar ministerie, dus in Den Haag. Verslag even Jeroen de Jager voor de deur... waar het straks allemaal gaat beginnen. Um, Binnen Jeroen, Kijk eens aan, dat is fijn. Ja. Lekker warm. Hey, wie komt uh, aan zitten ja. allemaal bij de ministers? Uh, nou, Gerard Dielissen onder andere, die geeft mij net een hand, die is net binnengekomen hier. Uh, verder uh, de twee andere ministers, uh, Ivo Opstelten van uh, Veiligheid en Justitie, Jet maken van uh, Onderwijs. Maar, en verder de, de burgemeesters van grote steden, uh, VNG, Annemarie Jorrit, maar ook burgemeester van Almere, die is daar voorzitter van. Uh, wie hebben we nog meer? NOC, NSF had ik al gezegd, KNVB natuurlijk. En uh, het ministerie van Sociale Zaken en de nationale politie en vertegenwoordigers van het programma naar een veiliger sportklimaat. Allemaal partijen zou je kunnen zeggen uit die uh, voetbalwereld of daaraan gelieerd. Wie dan niet aan tafel zit, en dat vind ik zelf een beetje opvallend... want deze discussie over wat er gebeurd is in Almere... die heeft zich uiteindelijk toch ook toegespitst op het feit... dat uh, de verdachte Marokkaanse uh, Nederlanders zijn... is bijvoorbeeld het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Dus Je zou kunnen denken, nou, die nodigen we ook uit... want uh, er zijn heel veel voetballers. Uh, misschien uh, horen die daar ook wel thuis. Mm -hmm. Ja, maar die zijn er dus niet. Die zijn niet uitgenodigd, nee. begrijp ik? Nee, die staan in ieder geval niet op mijn lijst die ik hier heb. Maar wellicht zitten ze bij uh, de vertegenwoordigers namens het programma... naar een veiliger sportklimaat. Zeg Jeroen, je geeft het net zelf ook al aan de lopen ook van allerlei programma's al. Hè? Gerard Dieles ja. zei het van ons ook uh, van, vanochtend vroeg En hij zegt, ja, maar eens kijken wat ze er nog aan toe willen voegen in Den Haag. Wat wordt er van dit overleg verwacht? Nou ja, kijk, dit is wel natuurlijk een topraad specifiek gericht op de aanpak van voetbalgeweld. Je hebt sinds uh, 2011... Uh, heb je het nationale actieplan naar een veiliger sportklimaat. Dat is voor alle bonden. Je hebt bovendien bij de KNVB ook nog uh, het excessenbeleid. Dat speelt ook sinds uh, het seizoen 2011-2012. Goed, daarin staat eigenlijk alles al wel geformuleerd, uh, zou je kunnen denken. Ja. Dus uh, de vraag is inderdaad, wat kan dit beraad nog eens uh, toevoegen? Uh, Geraard hoorde ik vanochtend zeggen... nou, we kunnen misschien dat, dat actieplan naar een veiliger sportklimaat kunnen we, uh, versnellen. Want daar zitten een heleboel punten in die nog, uh, die nog lang niet uh, zijn geïmplementeerd, zal ik maar zeggen. Dus uh, wellicht dat het dat wordt. Uh, en wellicht hele specifieke maatregelen dus gericht... Op dat voetbal, omdat dit partijen zijn die alleen maar over het voetbal praten. Ja, ook interessant. Natuurlijk, de cijfers die Trouw vanochtend brengt: hè? dat uh, ja, dat velden. Oké, okay, nou ja, dat, dat de sportvelden een, een veilige plek zijn eigenlijk. Als je het vergelijkt met de straat, winkelcentra, treinen, werk. Uh, dat daar veel meer verbouw en fysiek geweld uh, plaatsvindt. Um, ja, je zou kunnen afvragen of dit niet uh, had het daar met Dielissen ook over veel meer een maatschappelijk probleem is. Hè? Ja precies, Nou ja, daar zullen deze partijen misschien uiteindelijk ook op uit gaan komen dat uh, ze een appel gaan doen aan, uh, op alle ouders uh, want daar zit toch een groot deel van het probleem, uh, hebben we afgelopen week in alle discussies wel, uh, wel gehoord, dat ouders uh, veel meer betrokken moeten zijn. Je ziet dat ook in een brief van uh, dat samenwerksverband Marokkaanse Nederlanders, die hebben afgelopen week een brief doen uitgaan en daar roepen zij heel specifiek de ouders van de jongeren op om zich veel actiever uh, te bemoeien. Eén met uh, de opvoeding, maar ook met, hun, met, met het maatschappelijk leven zeg maar, van de jongeren. En ja. zich ook te laten zien op de voetbalvelden natuurlijk. En daar voorbeeldgedrag te tonen aan hun kinderen. Nou Jeroen, ik ben benieuwd wat er ja, vanochtend allemaal besproken wordt. Om uh, half tien is het afgelopen, om half tien is er een persconferentie, weten we meer. Kijk eens aan, dat hoort u dan jo. op Radio 1. Jeroen, dank je gaan door naar Tom van de Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Helpt dat wat, Tom, zo'n breed overleg? Sport integreren in de maatschappij, nou, hoort ja, allemaal de... bij elkaar. De bedoelingen zijn natuurlijk ongetwijfeld heel goed. En de terechte vraag is wel die iedereen stelt, wat kun je er nog aan toevoegen? En uh, is het niet gewoon uh, de bonden, en met name in dit geval de voetbalbond. En dan kom ik bij de clubs uit, want ik vind dat de bond ook ongelooflijk veel doet aan programma's. Ik kom wekelijks op de velden met mijn sportende kinderen. En je ziet een glijdende schaal van wat we normaal zijn gaan vinden aan gedrag langs de lijn. En dat heeft helaas tot dit uh, verschrikkelijke drama geleid. Maar de clubs zelf zouden wat mij betreft ook in een veel vroeger stadium uh, het gedrag op allerlei manieren uh, veel meer moeten inperken. En uh, ja, misschien moeten we ook niet de illusie hebben dat dit altijd en alle tijden op elk moment uiteindelijk te voorkomen is. Maar goed, de bedoelingen om dit nog meer aan, is aan te vliegen vanuit een heel breed spectrum is natuurlijk hartstikke goed. We gaan eens even naar het voetbal zelf. Um, met AGOVV, de voetbalclub uit Apeldoorn, gaat het niet goed begrijpen. Nee. Wij. Het staat op het punt zelfs uh, failliet te gaan. Wat, wat is daar aan de hand om? Even zijn jouw detail. AGOVV, Apeldoornse geheel onthouders Voetbalvereniging, werd honderd jaar geleden opgericht... omdat mensen zich ernstig stoorden aan drankmisbruik... in Ach. en rond het sportveld, wat nou. leidde tot onacceptabel gedrag. Dus ja. het is toch even uh, bijna ja, ongelooflijk... dat juist op deze dag uh, deze club uh, dreigt om te vallen... Ja. Gewoon gewoon uh, ordinair geld is op. 400.000 euro wordt er door de belastingdienst uh, geëist. Er is 2 miljoen schuld. Er is vandaag een zitting bij de rechtbank met de curator. En men verwacht eigenlijk in zijn algemeenheid dat uh, zij vandaag failliet verklaard worden. Er wordt nog met een schuin oogje gekeken naar Vitesse. Meneer Jordania, die oneindeloos wel geld schijnt te uh, beschikken. Want de jeugdopleiding van Vitesse en AGOVV zijn gezamenlijk. Daar wordt nog wel een poging ondernomen. Maar de algemene verwachting die ze ook zelf uitspreken bij monden van hun algemeen directeur is toch dat het na vandaag gedaan is, althans met het betaalde voetbal in Apeldoorn. En ja, daar kun je van alles van vinden. Maar de conclusie dat we in Nederland te veel profclubs hebben op dit gebied, die hebben we al menigmaal gesteld. We hebben heel veel uitstel gezien hier en daar, maar het lijkt er nu toch op dat we het met één club minder gaan doen in het betaalde voetbal. En dat is altijd heel sneu voor een club en de omgeving zelf, maar in het totale uh, plaatje, om het dan maar even zo mooi mm -hmm. te zeggen, is dit niet zo, uh, ja, niet zo raar hoor. En zou het wat mij betreft, ik heb dat al vaker mogen zeggen op deze zender, moeten wij terug naar een aanzienlijk minder aantal betaalde voetbalclubs. Goed, We blijven maar even langs de lijn, uh, Tom. De doellijn, ja. om precies te zijn, want er loopt een proef. Hè? Ja, met de doellijn technologie. Ja. Ja. Heeft dat al wat opgeleverd? Nou, we hebben drie wedstrijden gehad in die wereldbeker voor clubs. Daar is het dan allemaal eindelijk van start gegaan. Twee verschillende systemen. Maar er is nog geen enkel discutabel moment ja, dat is geweest. Dan weer jammer. Dus het is hopen, hopen in de komende wedstrijden <lacht> dat er wat gebeurt. Of moet het experiment weer verlengd worden. En ook niet zo hoopvol is dat UEFA met uh, Platini... die toch over het algemeen niet zo conservatief is, meteen al geroepen. Heeft. Wij doen er in ieder geval bij het volgende toernooi. Dat is de EK voor junioren onder 21. Niet aan mee. Het is een hellend vlak. Het leidt ons naar de afgrond. Kortom, het laatste woord is er nog lang niet over gezegd. Veel spelers hebben zich in ieder geval heel positief uitgelaten. Zeggen het, toch wel fijn dat het er is. Maar de UEFA, de grote tegenhanger van de FIFA, zeg maar, houdt het nog op de vijfde en zesde man. Die daar zo nerveus op die doellijn staan te springen. Dus laten we maar eens hopen op een mooi discutabel momentje het komend weekend bij het WK voetbal voor clubs. Want voorlopig hebben we er nog niks aan. Goed, Tom. We gaan dan. Dat is ook weer volgen. Samen met jou, dankjewel. Doei. Over discutabele momenten gesproken. Waarom gaat het slecht met vrouwen op de arbeidsmarkt? En verdienen ze nog steeds minder dan mannen? Is echt zo. Lijkt dat cijfers. Bespreken we zo. Eerste verkeersinformatie: Erwin de Hart vertelt. 185 kilometer, alles bij elkaar. Dus uh, best een uh, lekker drukke spits. Voor uh, <lacht> nou, vind jij wel fijn. <lacht> nou ja, voor mij is het wel uh, prima. En uh, voor mensen spits. die thuis mm. zitten te luisteren, is het ook wel uh, genieten geblazen. Misschien de <lacht> mensen in de auto hebben het natuurlijk zwaar. En uh, naar hun gaat onze sympathie uit. Kijk eens Je maakt zo, het niet zo, beter, zo. hoor. Ja, you're making it worse. <laughs> op de A4 de dag richting Amsterdam. Een opvallende file tussen Leidsendam en dorp van 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en het komt door een kapotte auto. En een lange file op de A15. Nijmegen richting Gorkem. Tussen Tiel West en Knoop en staat 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de emancipatie van vrouwen lijkt afgelopen jaren geen stap verder te zijn gekomen. Er staan een hele lange file. Het blijkt uit de emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau... en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal vrouwen met een baan is niet toegenomen. Het gebruik van kinderopvang is gedaald. En mannen verdienen, Lara zei het, altijd, zei het al, nog altijd meer dan vrouwen. Ans Meeres is wetenschappelijk onderzoekster bij het SCP... Sociaal en Cultureel Planbureau. Vrouw Meeres, goedemorgen. Is dat nou uh, een tegenvaller? Want het aantal vrouwen met een baan is bedraagt 64% en dat is al twee jaar hetzelfde. Ja, dat klopt. Nou, het goede nieuws is dat uh, het, het aantal vrouwen dat werkt niet is gedaald. Ja. Je kan er op twee manieren naar kijken. Het is slecht dat het niet is gestegen, maar goed dat het niet verder is gedaald. Maar een stijging was verwacht. Uh, nou, Gezien deze economische toestand was een stijging misschien ook wel heel optimistisch. We zagen in het begin van de crisis dat het aantal vrouwen met een baan nog wel iets is gestegen. Maar toen de crisis uh, verder ging, ja, is dat dus niet uh, gelukt. Maar goed, het gaat, het uit... gaat erom dat het een, een trendbreuk is, mevrouw Meer. dat de lijn omhoog ja. was en dat, dat, nu, dat het nu vlak wordt. Ja, nou, het is eigenlijk een resultaat van twee trends die eronder zitten. Mm. Aan de ene kant heb je dat de jonge generaties die de arbeidsmarkt opkomen, uh, die blijven in grote getallen werken als ze moeder worden. He, en bij de oudere generaties waren er veel minder vrouwen die werken. Dus de jonge generaties zorgen voor meer arbeidsdeelname. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook wel vrouwen die werkloos zijn geworden in deze crisis. Ja, Maar, maar, maar zijn bij elkaar eigenlijk gevoegd dat, dat is die gebleven. Dat de jongere generatie zich niet uh, laten wegdrukken van de arbeidsmarkt. En, en, en misschien de oudere generatie wat wel meer? Of hoe, nou, bij de oudere generatie werken er gewoon veel minder vrouwen. Dus als die zeg maar, met pensioen gaan... Dan gaan er een paar af, maar bij de jonge generatie komen er heel veel bij die na hun opleiding een baan gaan zoeken en ook vinden. Maar u zegt dus duidelijk de economische crisis is de belangrijkste oorzaak van het stagneren? Ja, ik, zou niet, ik weet niet of het de enige oorzaak nee. is. Dat zou er verder moeten om, maar in Elf is het natuurlijk wel een belangrijke oorzaak ja. voor deze ontwikkeling. Maar houdt houd dat dan in dat bij crisis, als het wat minder gaat, vrouwen er eerder uit vliegen? Dat niet. Dat gebeurde in de jaren tachtig veel. Dat kwam doordat vrouwen toen nog heel vaak op uh, tijdelijke of flexibele contracten werken. Dat is nu uh, eigenlijk niet meer zo. Vrouwen en mannen werken even vaak op tijdelijke contracten. Uh, nu zijn het vooral migranten die de dupe zijn van de crisis. Die werken heel veel op tijdelijke contracten. Ja. Nou, dan begrijp ik nog steeds niet waarom uh, we dan minder vrouwen, of nou, hetzelfde aantal vrouwen, werkt op dit moment. En, en die stijgende lijn zich Nou ja, wat, wat ik zei, het is een resultaat van dat jonge vrouwen uh, blijven werken... als ze kinderen krijgen. Hmm. En aan de andere kant zijn natuurlijk wel vrouwen... die werkloos zijn geworden. Ja, maar dat is iets wat, wat, die, wat, ja, wat die stijgende trend, als het ware, doorbreekt. Ja, nou, dit hebben we eerder gezien. In uh, 2002, 2003 hadden we een wat, wat kleinere economische recessie. Toen zagen we ook dat de arbeidsdeelname van vrouwen even stagneerde. Ja. Maar zodra het economisch weer beter ging, ging die lijn weer omhoog. Ja, maar maar dan zou dat dan niet toch kunnen komen dan dat vrouwen er eerder, eerder uitvliegen dan, dan bijvoorbeeld mannen, omdat ze wat kleinere baantjes hebben. Want u, u zegt dat daar gaan wij in. Dat is voor werkgevers soms juist ook handig, die kleine baantjes. Want ja. dan kan je mensen flexibel inzetten in, in, in, in pieken of, of dalen juist. Ja. Hm. Nou, het is gewoon zo: vrouwen werken veel in sectoren, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Waar uh, niet echt uh, grote klappen zijn gevallen. Terwijl mannen werken in de bouw, transport, industrie. En daar zijn natuurlijk heel veel bedrijven failliet gegaan... of zijn er banen verloren gegaan. Ja. Daarom is bij mannen de arbeidsdeelname gedaald. Nou, toch nog even zoeken naar die trendbreuk. Want durven vrouwen dan misschien, als het wat lastiger is... economisch minder, besluiten ze dan toch maar eerder niet aan het werk te gaan? Misschien geldt dat voor een deel van de vrouwen... die misschien toch al zitten te twijfelen of ze wel willen gaan werken. Dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant zijn er denk ik ook kansen voor vrouwen... in huishoudens waar de man werkloos wordt... Dat kan ook betekenen dat de vrouw meer uren zou kunnen gaan werken. Ja, precies. Ja. Dat zien we nog niet. De arbeidsduur van vrouwen is gelijk gebleven. Dus het aantal uren dat ze per week werken. Maar goed, als de crisis verder gaat... zou dat bij sommige stellen zou kunnen uitwerken. Dat de vrouw meer uren gaat werken. En ziet u ook verschillen in vrouwen die hoog opgeleid zijn... en vrouwen die laag opgeleid zijn? Ja, dat is een heel groot verschil. De arbeidsdeelname van vrouwen die hoog opgeleid zijn is heel hoog. Dat mm. is uh, meer dan 80 procent... Dat is nog maar iets minder dan hoogopgeleide mannen. En vrouwen met een lage opleiding. Daar ligt de participatie tussen de 30 en 40 procent. En, en hoe is verklaart u een dat? Enorm verschil. Is dat een wat meer, zij zijn misschien wat meer traditioneel? Zou dat kunnen? Ja, ze, dat speelt zeker mee. Ze hebben wat meer traditionele opvattingen... over de taakverleend tussen mannen en vrouwen. En bij hoogopgeleide is dat toch vaak wat, uh, wat moderner. Hm. Dus zij ja. willen wat minder snel aan het werk. Of, of ja, is er gewoon ook minder werk voor ze? De, de, de, dat, is, dat speelt ook mee. Hm. Um, maar ze zijn ook vaak wat onzeker over de kansen... die ze zichzelf toedichten op de arbeidsmarkt. Voor een deel is dat reëel. Lage opgeleiden hebben minder kansen dan hoge opgeleiden. Maar er zit ook vaak iets bij van... ja, als je lang uh, thuis zit en geen baan hebt... Dat je ook op een gegeven moment onzeker wordt van, uh, ja, hoe gaat dat in het werk? Ben ik nog wel interessant voor een werkgever? Ja, precies. En dat blijkt uit deze monitor dat dat ook een rol speelt. Nou daalt ook het gebruik van formele kinderopvang, hè? Dus echt uh, de kinderopvangcentra, ja, het, het gebruik daarvan. Dus, ziet u daar ook een verband tussen uh, de trendbreuk en, uh, en dus die Nou, daar... niet direct, want we zien dat er ook een, juist een stijging is van informele kinderopvang. Dus Aha. kinderopvang door grootouders, vrienden en bekenden Dus er heeft eigenlijk een verschuiving gevonden van de opvang in de... In de crash of buitenschoolse opvang, naar bijvoorbeeld de grootouders. Dus al met al is de arbeidsdeelname van, van vrouwen niet, ges, niet uh, gedaald. Duidelijk. Ans Merens, wetenschappelijke onderzoekster van het SCP. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. We hadden het er al eerder over vanochtend. Het sportveld lijkt de plek waar veel agressie ontstaat. Maar in werkelijkheid is het een veel veiliger plek... dan bijvoorbeeld een winkelcentrum of een trein. Concluderen elf sportbonden in een rapport... over sportiviteit en respect, schrijft Trouw. Het rapport was al in de maak... voordat grensrechter Nieuwehuizen werd mishandeld... en kwam te overlijden... en de discussie over agressie op het veld oplaaide. In de sport is 17 procent van de Nederlanders getuige of slachtoffer geweest van ongewenst gedrag. In winkelcentra is dat bijna 30 procent en op straat zelfs 57 procent, bijna 60. Agressie op het sportveld komt volgens de onderzoekers dus minder vaak voor dan gedacht. Maar goed, elk slachtoffer is er één teveel schrijftrouw. De onderzoekers pleiten voor een gedragscode op het veld, pedagogische geschoolde trainers en ouders die de spelregels goed kennen. Klanten van ING die nog geen financiële problemen hebben, maar wel grote kans erop lopen, kunnen een brief van de bank verwachten op de deurmat. Volgens de AD gaat ING 20.000 huizenbezitters actief benaderen om te voorkomen dat ze achterop raken met het betalen van hun hypotheek. De krant schrijft dat het gaat om kleine zelfstandigen, starters met hoge hypotheken en mensen die al eerdere betalingsachterstand hadden. In de brief spoort de bank mensen aan om langs te komen. ING wil met hen afspreken om bijvoorbeeld tijdelijk de maandlasten te verlagen. Daarmee benadrukt dat meewerken aan deze hulp wel vrijwillig is. Lekker thuis op de bank met de kerstdagen. Badar Hari wil volgens de Telegraaf niets liever dan dat. Zijn advocaat zou een nieuw schorsingsverzoek hebben ingediend bij de rechtbank... zodat Harry de feestdagen met Estelle kan doorbrengen. De krant schrijft dat vrijwel alle getuigen zijn gehoord in de mishandelingszaak. En daarom ziet de advocaat van Harry geen redenen om hem nog langer in voorreis te houden. Vorige maand kwam Bader Harry ook op vrije voeten. Hij moet toen snel weer opgepakt omdat hij getuigen had gesproken in een horecazaak. En dat mocht niet. Een liefdadigheidsactie van Twitter via supermarktketen Lidl loopt behoorlijk uit de hand. Daarover schrijven Belgische media. Voor iedere tweet met de hashtag luxe voor iedereen... zou Lidl vijf kerst- en voedselpakketten aan de voedselbank geven. Bedenkers hadden gedacht dat er misschien een handjevol mensen aan de actie mee zou doen... Maar gisteravond stond de teller al op 900 tweets en dus op 4000 voedselpakketten. Een woordvoerder van Lidl zegt in het nieuwsblad dat het eigenlijk de bedoeling was... om maar 500 pakketten aan 20 euro per stuk uit te delen. We zijn totaal verrast, zegt hij. De actie loopt officieel nog twee weken, maar Lidl heeft de voorwaarden vast aangepast. Per tweet wordt er nog maar één pakket uitgedeeld. En dan de economie, gaat er veel over vanochtend, zou eerst met 0,6 procent groeien... toen met 0,75 procent en nu... Krimp is er voorspeld. Groeiramingen voor volgend jaar, van gisteren, voor de derde keer bijgesteld. De Volkskrant vraagt zich af, uh, kunnen de Nederlandse bank en de economen daar wel rekenen? Ja, het antwoord is ja, maar ze waren misschien wel iets te optimistisch tot nu toe. Dat de verwachting omsloeg van groei naar krimp heeft te maken met voortschrijdend inzicht. Zo heet dat dan, hè?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 Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten doe je op independer.nl. De beste tankpas voor ondernemers. Mkb Brandstof. Tankstation Proof. Kinderen in oorlogsgebieden hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje. Het is ook geen dure lijstje. Het is al een belangrijk lijstje. Water, voedsel, vaccinaties, een deken tegen de winterkou.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 Dit is Radio 1.